In Nederland sterven elk jaar tientallen ernstig verzwakte patiënten aan agressieve schimmelinfecties. Die zijn vaak niet te bestrijden doordat ze steeds beter bestand zijn tegen geneesmiddelen, blijkt uit een jaarlijks onderzoek. De werkzame stof in de geneesmiddelen wordt ook op grote schaal gebruikt in de landbouw, in verf en in matrassen. Voor leukemiepatiënten en andere mensen met een ernstig verzwakt afweersysteem zijn de schimmels daardoor levensbedreigend. BP zegt dat het lukt om een deel van de weggelekte olie in de Golf van Mexico te verbranden. In een halve dag zou op die manier 200.000 liter olie zijn verwerkt. BP wil dat opvoeren naar maximaal 1,5 miljoen liter per dag. De methode is een aanvulling op de kapconstructie... die BP over de lekkende oliebron op de zeebodem heeft geplaatst. Het dodental na het noodweer in Zuid-Frankrijk is opgelopen tot 20. De slachtoffers zijn vooral ouderen, zeggen de Franse autoriteiten. Veel toeristen zijn de dupe geworden van de zware regen en de modderstromen. Volgens Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn zeker 400 Nederlandse gezinnen in problemen gekomen. Hun auto, tent of caravan is weggespoeld of ze zijn hun paspoort kwijtgeraakt. CDA-fractieleider Verhagen van gaat vanmorgen weer naar informateur Rozentaal. Maar hij wil nog steeds niet praten met de leiders van de VVD en de PVV, Rutte en Wilders. Eerst moet daar...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 CDA-fractieleider Verhagen gaat vanmorgen weer naar informateur Rozentaal. Maar hij wil nog steeds niet praten met de leiders van de VVD en de PVV, Rutte en Wilders. Eerst moet duidelijk worden of zij het met z'n tweeën eens kunnen worden, vindt Verhagen. Na Verhagen gaan Rutte en Wilders weer langs bij de informateur. De komst van een burgerluchthaven bij Enschede is weer een stap dichterbij. De meerderheid van Provinciale Staten van Overijssel is voor het vliegveld... op de plek van de gesloten vliegbasis Twente. Er komen ook bedrijven, woningen en nieuw aangelegde natuur. CDA en VVD in Provinciale Staten zijn voor. De PvdA is verdeeld. Veel omwonenden zijn tegen het vliegveld. Het weer vandaag vrij zonnig en vrij veel wind. In de loop van de dag vooral in het Zuidoosten meer bewolking. Het wordt vandaag ongeveer 21 graden. Dit was het.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 ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM Met, Met nu de herhaling van. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Ja, eh, tweede uur van deze Goedemorgen Zandvoort op zaterdag 5 juni. En eh, we gaan straks eh, nog twee onderdelen doen. Het programma wordt natuurlijk eh, gemaakt door Yvonne Rozendaal, eh, verantwoordelijk voor de redactie. Maar ook eh, vandaag gastvrouw in Hotel Hoogland. Dus. Mochten er mensen zijn die nog behoefte hebben aan een kopje koffie, het wordt hier gratis uitgeschonken. Techniek: één Roy is afgevallen, de ander is overgebleven. Dat is Roy Haldeman. En hij doet ook de muziek. En Tom, wat gaan we doen in dit tweede uur? We gaan eerst even praten met twee uh, leden van de Zandvoortse Jeugdraad over wat hun allemaal knelt. Ja. En als het uh, goed gaat, uh, hebben we straks ook nog uh, de watersportvereniging uh, die langskomt met het Jaar Rond paviljoen. En Albert Korper zal daar het een en ander over vertellen. Ja, en dan zijn er morgenmiddag, uh, nee morgenmiddag, morgenochtend al. Uh, uh... Races op het circuit. Ja, ja. en, en daar gaat Jaap ons alles over vertellen. Ja, ja want uh, dan, uh, als we dan toch nog ruimte hebben, dan kunnen we het er wel even over de masters hebben die morgen uh, worden verreden. Maar eerst even een stukje muziek. Lijkt me heel verstandig. staan uh, Tom wie jou hebben ze je uh, ooit laten staan of niet wie ah jij wie Max heeft bij laten staan ja de AWB? nee nee <laughs> people got a move van uh, Gino Fornelli dat uh, was oh. het nummer oh. wat daarbij oh, hoorde. De, ja. dat was jouw bruggetje dat was, was even geloven. een bruggetje maar uh, <laughs> goed we gaan het platen ja. jeugdraad te maken uh, helemaal niks nou die, die staan ook niet stil in ieder geval die, uh, die hebben, nee die, die staan in ieder geval uh, uh, uh, niet stil uh, Twee dames aangeschoven, Lotte en Iwa. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, twee sportief geklede dames. Uh, wat, wat is de verklaring uh, hierachter? Dat jullie, uh, wat ja. mogen, zijn jullie met iets bezig? Ja, we moeten zo weer terug naar handbaltoernooi. Oh. En hoe staat het ervoor? Jij bent van de b in. Ja. van de oranje sorry. En de andere is van de... Ja, dat is een oranje shirt. Die kan je, die, die kan je aanhouden de komende weken. Dus, uh, maar uh, hoe loopt dat? Ja, goed. We hadden net gewonnen en we moeten... Uh, ik heb zometeen nu eigenlijk weer een wedstrijd maar ja. ik ben er niet. Wie is uh, jullie geduchte tegenstander? Arena oh, rijden nou Ja. ja? <laughs> dus, Nou, goed. Uh, jullie zijn... Uh... Nou, het verloopt wel allemaal vriendschappelijk, neem ja. ik aan. Uh, ja. Ja. ja. Of moet ik de jeugdraad inschakelen? Ja! Dat is een goeie. <laughs> uh, ja, want jullie zijn uh, van de jeugdraad ook. Ja. Hoe zijn jullie daar, euh, nou, laat ik me eerst met jou beginnen Lotte, hoe ben je erbij uh, gekomen? Um, nou, we moesten eerst Lotte in de klas en eerst was ik zeg maar derde. Maar toen konden die twee kinderen niet en toen moest ik met een andere jongen uit ja. de klas. Mm -hmm. Ja, uh, Jan-Peter was houdt uh, wat weg, maar goed, maar ga, ga door. Dus uh, je, met, met Lotte ben je er... Uh... Ja. En vond je het leuk? Ja, ik vond het wel leuk. Ja. Ja. Ja. hoe lang ja. zit je er nu in? Um, geen idee. Uh, sinds september? Ja, sinds september. Ja. Jij ook, Iwa? Ja. ja. En jij bent ook vier loten erin gekomen, Iwa. Uh, ja, ja, we moesten kijken wie de beste was en toen kwamen ik en een jongen uit de klas ja, die hadden gewonnen. Uit hoeveel leden bestaat de jeugdraad? Um, 16 van elke school twee en zeg maar van alle basisscholen en van de Gertruytbach nog twee. Mm -hmm. Dus 16. Oh, en, wat, de... en wat doen jullie dan? Um, nou, kijken wat er zeg maar, beter kan in het antwoord. Bijvoorbeeld, we hadden het laatst over de hondenpoep. Dat het te veel was. Vind je? En, ja. ja. En, Heb je zelf een hond? Ja. ja. En, wat, wat? en hoe laat jij de hond uit? Ik laat hem bijna nooit uit. Oh, dat laat je doen? Ja. <laughs> maar als je de hond uit zou laden, wat zou je dan doen? Nou, ik zou het sowieso wel opruimen. Ja? Ja. ja. Gebeurt dat, dat gebeurt dus volgens jullie gewoon te weinig. Ja. Ja. Heb je ook ja honderd Iwa? nee he? maar we uh, vonden nu wel en die laat ik ook soms uit he? maar dan vooral de duinen dus dan hoef ik het niet op te rijmen ja ja <laughs> maar ik neem aan dat dat uh, niet jullie hoofdklacht is nee. de hondenpoep he? er zullen hmm. wel meer dingen zijn uh, ja, waar het de, een beetje aan schort bijvoorbeeld de veiligheid ja, ja bij de otonde in noord bij het uh, de... monument ja Vlijnweg en ja. Lindestraat ja. wat is daar loos mee dan nou er gebeuren best wel veel ongelukken maar dat zijn nou vooral kleine ja. ongelukken die ze dan niet melden en, mm -hmm. ja. dus er gebeurt wel wat maar dat wordt niet uh, aan ja. nou, gewoon uh, verteld ja. uh, hebben, nou? ja. hebben jullie wel er nou hebben jullie er wel eens gaan kijken wat er uh, allemaal uh, loos is uh, ja we zijn er ja. Ja. Dus, uh, een paar maanden geleden zijn we daar gaan kijken ja. En, en dan ook lang uh, gestaan of niet? Uh, gewoon lang staan kijken wat er gebeurt? Had je toen nou, het geluk dat er een ongeluk gebeurde? Nee, nee? maar er kwam zo'n man van de gemeente die kwam erover vertellen. Over de ongelukken en zo. Ja. En toen kregen we ook een rapport met alle ongelukken die waren gemeld. En daar waren er best wel veel eigenlijk. Mm. Maar wij willen dus eigenlijk vragen of ze daar uh, kleine ongelukken ook willen melden, voortaan. Iedereen die daar iets overkomt, moet het van jullie ja. melden. Maar bij wie moeten moet ze dat doen? Uh, bij een telefoonnummer. Ja. Een telefoonnummer? Nou, laat maar horen dan. Uh, dat weet, weet je oh, niet. Oh, dat weet ik niet. Je in je in je hoofd. Niet. <laughs> nou ja, goed. Uh, in, in ieder geval, hebben jullie ook een website of iets uh, waar, waar mensen dan op kunnen vinden of niet? Ja, het uh, stond laatst in de krant, stond het, zeg maar. Ja, ja, ja het in komt de, in de krant. Het stond er staan. Oh. Oh. Ja, het ah. stond laatst in de krant. Oh. En als er nou dus veel meldingen zijn geweest, wat gaan jullie er dan mee doen? Uh, nou, dan gaan we kijken wat we kunnen verbeteren en zo. Hm. Ja, want pas als er een bepaalde hoeveelheid meldingen is, dan kunnen we pas zeggen dat het onveilig is. Hm. En de gemeente gaat er vanuit dat het veilig is en daar, daar zijn jullie ja. het niet mee eens? Ja. Nou, Echt dat is duidelijk. Ja. Dus wat, uh, hopen jullie dat er uh, meer naar jullie geluisterd wordt? Uh, dat, ja. dat mensen in de politiek dat maar ter harte moeten gaan ja. ja. Maar heb je de indruk dat het vooral kinderen zijn die uh, daar in, on, in een onveilige situatie terechtkomen? Ja. ja, want ja? dan fietsen ze meestal naar school, omdat het natuurlijk heel dicht bij die scholen is. Ja. En ik fiets daar ook elke ochtend. Ja, en ook. ja dan uh, Ja, ja dan, dan best wel vaak ja. zie je dan wel gewoon van die kleine ongelukken omdat auto's zwaar hard ja. rijden of kinderen steken hun hand niet ja. uit huh? dus dat ge gebeurt er ook best wel vaak van die kleine ongelukken huh? maar dat wordt niet gemeld dus uh, de raad vindt het onveil uh, vindt het veilig maar wij niet <laughs> dat is één punt hebben jullie ook nog andere uh, Dingen waarvan je zegt, nou we hebben de hondenpoep, we hebben de rotonde nu gehad, maar er is ja. er nog meer? Um, bij Sunparks ja. dachten dat, nou een paar kinderen van de Nicolaas, ja. die dachten dat het daar onveilig was. Ja. En toen waren we daar gaan kijken naar de beveiligingscamera's ja. en ze hadden er best wel veel in. Het is gewoon veilig ja. eigenlijk. Ja. Ja. Dus dat kan je dan ook zeggen? Gewoon. Ja. Van, uh, het uh, ja. Wat je nu zegt, klopt niet helemaal. Ja. Moet er, uh, moet er ook nog iets veranderen in, uh, in Zandvoort? Hebben jullie ook um. ideeën over van wat jullie nou ook zouden willen? Een kermis. Een ja. kermis? Ja. Er is toch wel een kermis? Uh, nee. Je zegt geen kermis, nee? Uh, nee, niet niet echt, wel? nee. Ja, op het circuit, maar ja. uh, moet het uh, meer bij, volgens jullie in het dorp uh, ja, plaatsen? In ja, in het dorp of bij parkeerplaats Zuid. Daar, uh, ja. dat, uh, dat, uh, dat, dat er meer mensen gewoon uh, wat dichter uh, ja. dat ze niet heel lang hoeven te lopen ja. en ik, ja. Vinden jullie kermis leuk? Ja, ja best wel ja. Ga je wel eens naar, naar een kermis toe dan? Uh, nou, als er in de, in de buurt een kermis is Ja, ik was eerst wel nou Ik, ging, ik wou eerst naar die van haar maar toen mocht ik niet van mijn moeder, dus eigenlijk moet het gewoon hier in Zandvoort zijn want dan kan iedereen er naartoe mm -hmm. Ja, want heel veel kinderen willen ook wel een kermis in Zandvoort. Dat is ook wel heel gezellig als je met zo'n hele grote vriendengroep gaat. Mm. Mm. En dan kan je makkelijk heen en weer naartoe ja. ja, en naar, naar huis weer. Ja, ja. Nou, dat zijn al een aantal wensen. Wat hebben jullie nog meer voor wensen? Uh, ja, we houden een feestje voor alle groepachters. Alle groepachters? Alle ja. groepachters? Zeg maar een afscheidsfeest van de basisschool. Ja. Van alle, van alle, alle achtste klassen van uh, heel Zandvoort? Ja. ja. En wat voor feestje zou dat moeten worden? Ja, gewoon een ja, afscheidsfeestje. Ja, eigenlijk. ja afscheidsfeestje, uh, zakdoeken uitdelen ofzo. Nee. <laughs> wat dan? Nou, gewoon echt een feestje. Ja, maar hoe, wat is dan een feestje? Dansen. Dansen? Ja. Dansen met een... Uh, een disjockey erbij. Ja. ja. En jullie de muziek uitzoeken. Ja. ja? Wat, uh, wat voor favoriete muziek hebben jullie? Uh, nee, echt. Niet, niet, ik vind alles niet wel hè? Nee. <laughs> <laughs> ja, ja, Roy. Dat is even jammer. Maar uh, luisteren jullie wel naar muziek? Ja. Ja, ja ik dag wel, wel. Ja. ja. Zit, is, is daar nog iets uh, wat jullie misschien zouden willen? Op muziekgebied? ...dat er iets uh, is of... Maar gaan jullie daar enige actie voor ondernemen dan... ...om zo'n feest voor elkaar te krijgen? Ja, we gaan... Ja, ja. Um, Deze dinsdag ja. hebben we weer... Uh, um, nou ja. hebben we, wij, zeg maar, met z'n tweeën... ...en dan met nog een jongen van de ONS... ...hebben we een vergadering... ...en dan gaan we kijken over het uh, feest. Dan gaan we zeg maar het feest organiseren en zo... ...en kijken we waar we het kunnen doen en zo. Ja, want dan heb je toch wel een flinke ruimte nodig... Ja. ...als je het uh, binnen ons huis wil doen. ja. ja? Dus waar zou het kunnen? Ja, op, nou, uh, in het Tien, Tien maar dat is misschien wat klein. Dus we ook misschien op het strand. Ja. Dat is ook wel leuk. Hm. Maar dat moet er wel gauw gebeuren, want voor je het ja. weet, is uh, iedereen uh, uitgewaaid ja. naar allerlei uh, middelbaar onderwijs. Mm -hmm. ja? Want ik neem aan dat jullie toch allemaal wel overgaan, dat jullie echt ja. uh, vertrekken van, uh, ja. van de basisschool. He? Ja. ja? De, die, die jeugdraad neemt niet zoveel tijd in beslag dat jullie geen tijd hebben voor het huiswerk. Nee, nee? ik heb toch bijna geen huiswerk. Oh. Geen huiswerk? Nee. nee? Ik ook nee. niet nee. Er. Ja. Hoe komt dat? Ja. Zo'n zo makkelijke school. Ja? Ik valt best wel mee, maar ik heb één keer in de week op zo'n huiswerk. Mm. Ja, ik heb maandag een Engels toets. Nou hebben wij hier een paar keer uh, voor de microfoon gehad. Een mevrouw die uh, heel graag een, een, een hangplek wil hebben voor jongeren van 12 tot 16 jaar. In die categorie beginnen jullie nu ook te vallen. Ja. Wat denken jullie daarover? Hebben jullie daar behoefte aan? Uh, ja, ook wel. We dachten ook misschien om een budget uh, om volgend jaar voor de jongeren ja. een budget te maken. En dan kunnen ja. die daar, zeg maar, wel ja. uitgeven. Hebben jullie goede contacten met de gemeenteraadsleden van Zandvoort? Mm, best wel. Ja? ja? Ja. Want die moeten dan ja. voor het geld gaan zorgen natuurlijk. Ja, heel vaak moeten we ook brieven schrijven. Ja. Brieven schrijven, dat leer je dan ook? Ja, <laughs> ja oké, okay, maar goed, uh, is, is, krijgen jullie ook uh, hulp van een gemeenteraadslid of van meerdere gemeenteraadsleden die ja. jullie helpen bij, uh, bij het opstellen van een, een, een leuke, mooie brief waar andere gemeenteraadsleden zeggen, nou, uh, zo heb ik het nog eventjes niet bekeken. Ja. Ja. ja wij moesten eerst een brief schrijven en toen werd hij wel gewoon aangepast want we hadden hem niet zo ja we hadden hem wel gemaakt maar het was niet zo ja het, hij was wel goed maar die hij komt beter hij komt beter ja, ja. Kon. ja. hebben jullie ook een voorzitter uh. Uh, nee volgens mij niet nee? uh. wie leidt dan de vergaderingen uh, jawel dat wel dat is de voorzitter ja. Ja. Ja. <laughs> ja maar we hebben maar volgens mij is dat Ushi. Ushi Rietkerk ja. ja hè ja. Van, de B van de A Of Belinda. Belinda Geurland ja, dat is ja. het andere. Ja, dat dacht ik al. <laughs> ja. en Hebben jullie daar veel contact mee? Vergaat jullie je vaak? Eén uh, ja, ja. keer in de maand. Eén keer in de maand. Ja. Is dat genoeg, denk je? Of uh, mm. zou dat wel vaker moeten? Ja, voor denk het, het feestje dacht. moeten we wel vaker. Ja. Dat je wel, ja. Ja, ja dat ja. komt al bijna. Hoe lang mag je eigenlijk uh, lid zijn ja, van de ja, jeugdraad? Nou, je bent volgens mij één jaar lid. En dan ja. komen er zeg maar kinderen die nu op zeven zitten, gaan dan naar acht. En dan worden hun zeg maar jeugdraad lid. Hm. En denk je dat uh, die kinderen daar ook wel zin in hebben? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Ja? Want je mag ook wel mee bepalen wat er in Zandvoort gebeurt. Ja. Hm. Ja. Heb je ook wel dat gevoel dat je, dat, je, dat je inderdaad een beetje deel uitmaakt van het beleid in Zandvoort? Ja. ja maar. dat ja. Lotte niet zo. Beetje. Een beetje, ja, een beetje. Ja, ja. Ja. Nou, nou, heb ik gelezen uh, van een, een brief die ik heb gekregen van jullie mentor die hier ook zit, Ruud Zandbergen, ja. uh, dat jullie willen nog iets heel bijzonders hebben in Zandvoort. Ja. ja. Tom, Tom, uh, een, wan een wandelroute. Oh ja. <laughs> ja. Ze zitten ja. zo te kijken van het, een wandelroute. Ja. Vertel eens, wie? Uh, ja, we wouden een wandelroute door Zandvoort voor de toeristen. Ja. Ja, ja een beetje langs de bijzondere plekjes in Zandvoort. Ja. volgens mij is die er al. Die kan je zo ophalen bij, uh, bij de VVV een boek, met een boekje. Ja, maar we wouden ook dat ja. zeg maar, de kermis en die wandelroute een moeten beetje mengen. Zeg maar. En dat er dan zeg maar, bij elke plek ook een kermisattractie staat. Aha. Dat je langs bepaalde plekken ja. komt en dat daarbij ook een uh, kermisattractie staat. Hmm. Dus ergens uh, bij uh, bijvoorbeeld de bushalte uh, een soort ballengooi-apparaat zo ja. uh, Dat je daar kan ballen gooien? Ja, staat ja op zoiets. Ja? Ja. ja, zoiets. Ja, <laughs> ja, ja voorbeeld. Eh, dat je ja. voor die wandelroute... Kan je dan een kaartje kopen en dan kan je gewoon, ja. als je aan de kermisattractie dat kaartje laat zien, dan hoef je ook niet meer daar te betalen. Ja. Maar dan heb je aan het begin al betaald. Ja. Nou hebben jullie allemaal goede ideeën, maar hoe worden die nou werkelijkheid? Nou, um, wij moeten zeg maar soms, over de kermis moeten wij een PowerPoint maken. Die hebben we al bijna af. Maar, um, ja, dan moeten we die zeg maar aan. Presenteren? Ja, presenteren bij de jeugdraad. En dan moeten we kijken wat hun ervan vinden. En dan gaan ze hem volgens mij, uh, ik weet niet meer precies, gaan ze hem doorsturen of zo naar de raad. Ja, naar de raad. Ja. En dan gaan we dan kijken of er, uh, ja. of er ergens geld ligt. Ja. ja. ja. Want het kost natuurlijk wel, wel allemaal geld. Ja. Hm? Alles kost geld. Lotte en Iwa, wat zou je nog echt kwijt willen aan uh, Luisterend Zandvoort? Nee, niet echt wat. Nee. Nee. Dat ze er een zachen aan moeten moedigen bij het hand nee de BTX beter. nou dat BTX. Nou, dan gaan we niet uitkomen, dank jullie wel. We <laughs> sturen jullie terug naar het sportveld. Ja. Ja. En uh, maak er maar een mooie wedstrijd van. Hè? Ja. En uh, dat de beste man mag winnen. Ja. Ja. Dank je wel. ...little bit van superturn. Ja Tom, wat nu? Want we zouden nou uh, gaan uh, praten met uh, Albert Korper van uh, de watersportvereniging, uh, maar dat gaat een uh, even nog wat uh, tijd uh, duren. Tien over half twaalf uh, zou die komen? Nee, niet. Nee, vijf over half twaalf. We gaan eens even hebben over uh, de evenementen in Zandvoort uh, ja, dit weekend. Ja. Er want, gebeurt nog wel wat. Uh, we hebben het er net even gehad over het uh, mooie concert wat, wat morgenmiddag in de krocht is om drie uur van mm -hmm. uh, de vrolijke zangers. De vrolijke zangers, ja. Maar voor die tijd zal Zandvoort er wel uh, vol gaan stromen met uh, allerlei uh, race-enthousiasten. Want wat gebeurt er allemaal op het circuit, Jaap? Nou, uh, gisteren waren Willem van Dens en ik, uh, van en ik uh, al actief uh, op het uh, circuitpark Zandvoort. Uh, het heeft uh, alles uh, te maken met uh, de RTLGP 3, uh, RTLGP Masters of Formula 3. zoals dat het heet het toch vroeger anders. Ja, dat was met een, uh, een of andere sigarettenreclame, Maar dat mag tegenwoordig niet meer. Allerlei uh, reclameuitingen wat met sigaretten te maken hebben, dat, uh, dat mag niet meer. Zal was het daarna toch een energie wat... Ja, want het... Uh, daar krijg je vleugels van. <laughs> Tenzij je Sebastian Vettel heet, uh, tijdens de Grand Prix van Turkije vorige keer. Dan uh, is dat uh, even wat minder vleugel, uh, vleugelwerk, Vleugeland. want die werd vleugellam, <laughs> ja. Ik wou het net zeggen, maar ja, was me voor. Maar uh, overigens, die Vettel die komt uh, uh, wel naar Zandvoort. Uh, morgen gaat hij een uh, demonstratie met uh, de Red Bull. Ik mag hopen dat die auto gerepareerd is dan. Nou, nah, dat zal wel... Want het hele achterstuk lag eraf. <laughs> ja, het, het, het was niet helemaal uh, slim, die actie die hij uitte. En over, uh, ja, daarover gesproken, vrienden zijn het niet meer. Mark Webber en nee. uh, Sebastian Vettel. Maar het, het vormt een onderdeel van, uh, van nog iets uh, meer. Het, uh, het, je krijgt uh, daarbij een, uh, een, ja, een soortement kartgevecht. Kartfight noemen ze dat. Er uh, zijn een aantal uh, mensen, uh, ja, jonge mensen die, uh, die daaraan meegedaan hebben. Uh, er waren er twaalf uh, in de leeftijdscategorie van onder... De 15 en 12 boven de 15. En die 12 die kwamen allemaal uit verschillende provincies. Er zijn dus uh, gewoon wedstrijden gehouden in elke provincie op een kartbaan. Indoor kartbaan is er eentje geweest. En uh, voor Noord-Holland uh, waren dat er twee. En één van de twee, een 15-plusser, is de zoon van Willem van Denzen. Justin oh. van Denzen. Ja. Die mag ook meedoen. Ja. En ze zijn ondergebracht in uh, de Eemhof in Zeewolde. Maar uh, toen werd dat ook uh, aan uh, Justin van Denzen gevraagd. En uh, ja. nou, wat ga je doen als je uit Zandvoort komt en, uh, en, je, wil, uh, en je wil rijden? Dan ga je niet naar de e of uh, om een overnachting uh, te doen. Dan blijf je gewoon lekker in Zandvoort zitten, denk ik. Dus dat is ook gebeurd. Uh, en zondag wordt er een baantje uitgelegd uh, voor de hoofdtribune. En daar uh, zal, die, uh, zal dat gevecht gaan plaatsvinden. En als het goed is, heb ik me laten vertellen, zal ook Sebastian Vettel dus daar aan meedoen. Dus voor de, voor de jongeren is dat een, een heel bijzonder iets om, om te doen. Uh, dat is dan de ene kant van het verhaal. Natuurlijk uh, ook de Formule 3 die uh, gaat rijden. Uh, er zijn uh, mensen uit de uh, ja, Euroserie Formule 3. Dat is er nu al wel wat teruggelopen aan deelnemersaantal. Uh, zijn het er nu 16. Is nee. dat nog steeds een springplank naar de 1? Dat is uh, nog steeds een springplank uh, onder andere naar de Formule 1. Maar ook naar de GP2. Dat is uh, zeg maar er iets onder. En dan heb je uh, zeg maar ook nog een GP3. En die is vergelijkbaar met de Formule 3. En die zit ook in dat voorprogramma van de, van de Formule 1. Uh, maar die uh, Formule 3 heeft daar wat uh, concurrentie van die GP3 uh, gekregen. Omdat dat programma... Voor een aantal teams interessanter is dan een Formule 3 race te rijden. Dus dat, ja, dat. dat ja. Financieel interessanter. Ja, want je hebt meer, ja, dat noemen ze dan met zo'n heel mooi woord exposure. Dat is dus meer uiting op, op, op de baan. Als, als je wordt bekeken door grote renstallen tijdens een Grand Prix weekend, ja, dan zou ik ook kiezen voor een GP3. Als dat qua geld net even net uh, iets meer. Uh, dat je daar iets meer voor moet betalen, maar het levert je denk ik ook meer op als je in de kijker te uh, rijdt. Dus Nederland is daar vertegenwoordigd uh, met uh, Nigel Melker en met uh, Renger van der Zanden. Dus ja, dat zijn uh, jongens die in de GP3 uh, rijden, maar die Nigel Melker, waar ik het nu over heb, die rijdt dus ook dit weekend mee in de Formule 3 in het team van Muken, Dat is het. Uh, het is een vrij hoog aangeschreven team uit Duitsland. Wordt begeleid door Ralf Schumacher. Dus ja, het, uh, het is uh, ook niet de eerste de beste die zich daarmee bemoeit. Ralf Schumacher heeft uh, wel wat wedstrijden gewonnen. Maar dat was in de periode dat hij bij Williams, Williams reed. En, uh, ja, hij heeft uh, een aantal jongere rijders waar Ringen van der Zanden. En uh, die Nigel Melker er dus een van is. En die Melker die rijdt dus nu. Rond uh, dit weekend in een Formule 3. Hij is niet de enige, want er is nog een Nederlander. En dat is Stef Disseldorp. Uh, die komt uh, uit voor, een, uh, voor het signatuur Formule 1 of uh, Formule 3 team. En in dat team hebben ook uh, bijvoorbeeld uh, mannen als uh, Nico Hulkenberg... die nu bij de Williams team rijdt en ook Lewis Hamilton uh, gereden. Dus ja, dat zijn ook uh, geen uh, kinderachtige namen uh, die daar uh, rondrijden. En Adrian Sutil bijvoorbeeld. Dat zijn, uh, dat zijn mensen die uit dat signatuurteam nu in de Formule 1 zijn doorgestroomd. Ja, Dus als je daar als Nederlander nu ook mag rijden... en het is wel een uitstapje wat uh, deze Disseldorp doet... Maar het, het is nooit weg. Uh, als je in een professioneel uh, geolite team terechtkomt, uh, ja, uh, wil je ook uh, proberen iets te laten zien aan je, aan je Nederlands publiek en dat is hier wel van plan. Het is dus een heel aantrekkelijk programma. Ja. Heb je enig idee hoeveel mensen dat zal gaan trekken met dit weer? Uh, nou, dit, dit weer is het een, uh, toch wel een, een, een, behoorlijke, uh, ja, een behoorlijk uh, evenement. Het is zon, zonnig, nu, nu wel. En uh, de verwachting is dat het morgen in ieder geval tot, uh, tot in de middag nog wel, uh, wel mooi weer zal blijven. Dus ik neem aan dat dat ook morgen wel wat mensen op de been uh, gaat uh, brengen. Nou, laat ik een voorzichtige schatting uh, maken. Ik denk tussen de 80 en 100.000 mensen over een heel weekend... Mm -hmm. Zullen er wel komen. Want uh, als ik nu naar de laatste toeschouwersaantallen kijk. Van, uh, van, uh, van, ja, van, van de Pasen en de paase Races. De Pasen Races was al behoorlijk bezocht. Uh, 20.000 uh, bezoekers. En bij de Pinsen Races uh, waren dat er ook, uh, ook van die aantallen. Dus het, uh, de, ja, men heeft uh, wat op het circuit betreft uh, wat toeschouwersaantallen niet echt uh, te klagen. Er zetten dus een enorme druk uh, op het uh, verkeer. Uh, om de... ja toegangsmogelijkheden tot zandvoort. Ja, uh, maar ik denk nou, er zullen ook verkeersregelaars zijn. Sowieso. Uh, wellicht dat er ook nog plaatselijke verkeersregelaars uh, zijn. Nou ja, een van kennen we allemaal uh, die, uh, die leidt ook de, deze omroep. Maar ik weet niet of die ook ergens nu opgesteld uh, uh, staat. Ik weet het niet. Maar uh, er zijn verkeersregelaars want daar uh, ja, wordt toch wel wat, uh, wat, uh, wat mensen op de been uh, uh, verwacht. En uh, ja. ik, ik ik vind het zo verstandig als ja, ik, ik, ik, ik zit niet hier in Zandvoort, ja. maar als mensen buiten Zandvoort uh, dit horen, dan zou ik zeggen van kom maar met de trein. Of ja, je kan ook met de fiets uh, komen. Want uh, dat is uh, veel interessanter om uh, naar het circuit te gaan dan. Uh, ja. Dan, dan met de auto te komen. Want wie wil er nou nog in de file staan? Uh, in, in dat opzicht. Ja, als je naar een leuk radioprogramma kan luisteren. Ja, overigens, daarover gesproken. Want ja, uh, wij doen er natuurlijk uh, als CFM uh, zijn. Dat doen we er uh, wel wat aan. Tussen tien en vijf uur. Dus tien uur ja, ochtends. En jazz verdorie zelfs het jazzprogramma verdorie. Ja, ik, ik kan, Nou, dan moet je bij onze programmeleider uh, Lennon van der Haak uh, zijn. Dus uh, ik kan daar niks. Uh, uh, Lennar van der Haak uh, die heeft dat nog uh, georganiseerd. Gewoon uh, gewoon ik gewoon de jazzmuziek ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> Het kan, maar uh, het, het, het, is, uh, het is een uh, programma waar, uh, waarin uh, de volgende mensen dus aan meedoen. Benno uh, Veugen en George van Dam en Daan Lefferts uh, beginnen tussen 10 en 12. Dan uh, tussen 12 en 2 komt Maurice Mulder. En tussen 2 en 5 hebben we het uh, duo wat vandaag uh, Zandvoort op zaterdag doet. Uh, Rob Harms en uh, Albert-Jan Vos. Ja, en het uh, raceprogramma. Ja, ik zei al, Formule 3 uh, gaat er rondrijden. Uh, wat ook uh, gaat uh, rondrijden is een, uh, een afgeleide van de Formule 1. Dus uh, sowieso uh, dat, uh, dat te zien. Uh, uh, Formule Renault, we hadden dus hier net al één rijder die zal dus naar het circuit ging. Op de fiets? Nee, op de scooter. Op de scooter, Lero Stewart was dat. En daarnaast uh, hebben we ook nog een aantal nationale raceklasses. En dat is de Dutch GT4, de Dutch Supercar Challenge, uh, de Formule Swift en de Formule Ford. Wat gaan we nu gaan doen? Ja, gaan een plaatje draaien. Nee, nee. plaatje draaien. Dan gaan we, gaan we zeilen. Ja.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 That is all I'm taking with me. de bodyguard, uh, tenminste uh, uit de, de film The Bodyguard. I Always lo Will Love You. Het is een uh, nummer wat uh, Dolly Parton ooit heeft uh, gemaakt, maar nu in de uitvoering van Whitney Houston. Nou, het is tien over half twaalf inmiddels uh, geworden. Uh, hij stond uh, oorspronkelijk uh, ge, uh, op het schema van vijf voor half twaalf, maar uh, hij is uiteindelijk dan toch gekomen. Makkelijk is dat als je gewoon een telefoontje pleegt en iemand van de watersportvereniging, die zit hier gewoon twee straten verderop, ver, komt op het fietsje, het is toch mooi weer. En uh, ja, ik was het helemaal vergeten, maar goed, goedemorgen Albert goedemorgen. Korper, je bent er dan toch. Dank je. Ja, uh, van de watersportvereniging, uh, jullie moeten toch wel erg gelukkig zijn. Ja, we zijn sowieso zo'n watersporters van nature, hele gelukkige mensen, dus ja? dat scheelt al. Ja. ja, je mag ietsje dichter bij je de, de, de microfoon komen. Ja, ja. Maar um, ja, we, zijn heel, we zijn als vereniging ook heel gelukkig. Want we mogen dus een uh, jaar rond havengebouw neerzetten. Ja. waarom willen jullie dat? Uh, dat heeft een aantal redenen. Um, enerzijds exploitatiekosten. En uh, anderzijds ook de veiligheid. Want de watersport ontwikkelt zich op een manier die 20 jaar geleden niet voorzien was. Als je kijkt naar kaiters. Die gaan het hele jaar door het water op. Mm -hmm. En wat je op dit moment ziet is. Uh, omdat de zwinders geen vast paviljoen staan. Dat ze... ...eigenlijk verspreid zitten over ja, de Zandvoortse kust. Dus dat betekent dat geen moeders... overzicht dus? Niet overzichtelijk. Nee. Dat betekent ook een kaart zorgen voor hun eigen veiligheid over het algemeen. Maar ja, je kunt ook eens een keer iets niet zien... ...en dan heb je een ongeluk. Hmm. En op dit moment zitten moeders gewoon in de auto's van de jongere dan ...boven aan de boulevard te kijken van... ...hoe gaat het met mijn zoon en hou ik hem in de gaten enzovoort. En ja, dat, uh, met een jaar rond Clubhuis heb je dus een, een vast punt op het strand... ...waar alle kaarters ook naartoe kunnen komen. En dus ook, als ze koud zijn, even een warme douche kunnen nemen. Dus dat, uh, dat is ook een reden. En andere is exploitatie, zoals ik al zei. Wij bouwden ieder jaar op en bouwden ieder jaar af. Nou, Dat was eigenlijk even is het toch grootste... is het, is het, is het, is het prachtig voor de samenhorigheid. Oh, maar dat kan nog steeds. <laughs> <laughs> ja, hoe, in welk opzicht dan? Want dan, dan even... Nou, ja, kijk. Maar wat, wat, wat kost het op- en afbouwen? Uh, ik heb die getal niet zo precies in mijn hoofd, maar het is het grootste deel van ons, uh, van ons budget. Ja. Uh, gaat daarin op. Ja. En dat is ieder jaar terug. En bovendien, het, je krijgt dus heel veel slijtage door het constant op- en afbouwen. Ja. Uh, jij zegt de saamhorigheid, hoe ga je dat dan doen? Ja. Nou, wat weg moet, is de haven. Ja. Dus de, de katamarens gaan van het Sanders dus winters. Ja. De kaiters en het clubgebouw blijft staan. Dus je moet die haven ook opbouwen. Die saamhorigheid is wel geborgd op deze manier. Ja. En het wordt waarschijnlijk nog sterker doordat je ook winters bij elkaar kunt zitten. Want op dit moment is het zo dat je hebt zomers een vereniging En winters dus zie je elkaar niet. niet. En dan moet je het voor je bekennis maken met elkaar. Even ja. heel zwart-wit, hè? Ja, ja. <laughs> dus het is niet uh, informeel uh, in de wintermaanden van, uh, je komt toch bij elkaar toch gewoon uh, in de Duurlijk huiskamer wel. even. Over, over de, van, we hebben toch een hele leuke zomer gehad met ja, allerlei watersportevenementen. Maar dan kon je met vier, vijf mensen en niet ja. met uh, 100 of 200 man. Ja, dat, ja, hoe uh, groot is de club tegenwoordig? Uh, aan leden bedoel je? Ja. Uh, ongeveer 310, 320 leden. Nou, dat is nou, best, het best veel, ja. Ja. ja. We hebben 100, ja. 100, bijna 100 boten liggen en ik geloof zo'n 40, 45 kaiters en surfers. Ja. En we krijgen dus meer capaciteit ja. voor het kite- en surfgebied. Katamaran blijft ongeveer gelijk, maar die groei is, het is toch redelijk stabiel, Katamaran, uh, aantal lichtplaatsen. Maar de kaiters, dat groeit substantieel. Is het in trek, watersport, hier in Zandvoort? Heel erg. Maar ook mensen van buiten Zandvoort? Nou ja. Ook mensen van buiten Zandvoort. Ja. Die, ja. Die, uh, die laden een boot achterop, komen met een, uh, ja. met een trailertje of met, uh, met zo'n aanhangwagentje hier naar Zandvoort, dan mm -hmm. laden dat ding af en gaat het water op. Dat, zouden... uh, dat zie je wat minder, dat zie je wel bij wedstrijden. Ja. We organiseren natuurlijk ook wedstrijden. Ja. Maar over het algemeen zijn er niet zo heel veel mensen die met een kat, mensen hebben een eigen lichtplaats met een kattenwaren, ja, ja. dus of aan de kust, of op het ijsselmeer, of in een van de Binnenmeren, ja. en daar zeilen ze dan. Ja. Dus je ziet niet zoveel mensen met een katamaran ieder weekend naar het strand Oké, maar gewoon met een, uh, met een klein uh, ja, bootje of wat dan ook. Uh, ja, een lezertje, dat ja. zie je wel eens, ja. Ja, ja. ja. Want het is niet alleen maar wedstrijdboot? of die nee, natuurlijk niet. Nee. Het is meer ontspanning, af en toe een ja. wedstrijd. Ja, en dan neem ik aan ook eventjes boot op het strand uh, als je uitgevaren bent en naar het uh, clubhuis. en Een wel. biertje drinken ja, of een, uh, een colaatje, ja. als je wilt. Albert, uh, je zegt we krijgen meer capaciteit. Betekent dat ook dat jullie mogelijkheden kunnen creëren voor overnachten? Op onze vereniging? Nee, in de haven. Voor gaststelers dus... bedoel je? Ja. ja, maar die hebben we nu ook al. Zijn er nu ook al. Ja. Ja. Ja. Als uh, mensen bijvoorbeeld van uh, Zuid-Holland naar Texel toe gaan... dan komen ze vaak bij ons even stallen. Ja. Eén week het zelfs naar Zandvoort toe. Het volgende week het zelfs door naar Texel. Mm -hmm. uh, dus dat, die ruimte geven we nu ook. En wat we ook hebben... bijvoorbeeld vorig jaar hadden we de NK Hobby in Zandvoort... Nederlands kampioenschapper Hobby. Ja. Het weekend na de remrace. En dan was het van: joh, als je volgend weekend meedoet, laat je maar rustig liggen. Nou, dan lagen dus een 30-40 boot extra. Hm. Ja. Dus die mogelijkheid geven we nu ook al. Maar het wordt wel comfortabeler. Ja, ja want wat gaat er nu veranderen? Behalve dan dat het maar e nog één keer wordt opgebouwd. Hoeveel tijd heb je? <laughs> <laughs> nou, in principe, als je gaat kijken naar um, de vereniging zelf, het, het clubhuis zelf. Dan verandert daar de, de, de, de outillage. Het wordt comfortabeler. We krijgen meer badgelegenheid, meer toiletgelegenheid. De kantine boven wordt ruimer en gezelliger. Wat groter. De hele uitstraling. Maar die kun je zien op de website van de watersportvereniging Zandvoort. Er staat een filmpje. Ik weet niet of jullie die al gezien hebt. Ik heb hem gezien, ja. Ja, ja. Dan zie je ongeveer wat we, wat we beogen. Of het uiteindelijke resultaat helemaal hetzelfde wordt. is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de prijs die eraan had. Het prijskaartje. Maar... Ja, het, het wordt ruimer, het wordt moderner, het wordt gezelliger, dat, dat je het zo moet zien. Zelfs met open heart, hè, dat heb ik gezien. Ja, ja. ja. ja. ja. voor de winter. Ja. Ja. Dus je kunt ook in de winter kun je lekker naar je clubhuis ja. toe gaan en daar een kop koffie nemen of uh, even met je collega's, vrienden, zeilers uh, bijpraten. En we kunnen ook eens winters uh, lezingen organiseren en dat soort dingen. Maar Is de... daar ook behoefte aan eigenlijk? Ja, ja. ja. En behoefte kun je ook creëren, hè, dat Ja, oké, okay, ja. ja, dat uh, begrijp ik. Ja, we hebben afgelopen weekend hadden we bijvoorbeeld een, uh, een uh, sessie over tuning en, uh, en wedstrijdzeilen. Nou, die was redelijk druk bezocht. Komende woensdag hebben we een sessie van een wedstrijdleider. Wat nou de regels zijn met wedstrijdzeilen, ik ook ik zo'n een derde inschrijvingen. Dus het is best substantieel. Hmm. Ja. Hoe zijn jullie aan, aan het ontwerp gekomen? We hebben zes architecten en architectaannemers gevraagd om om met ontwerp te komen. En we hebben gezegd, luister, we hebben niet zo heel veel geld, dus dat moet je. Dat is jullie investering. Daar hebben, we hebben een, een jaar rond de bouwcommissie. Een jaar rond de clubhuiscommissie. En we hebben een, een bestuur. Mm -hmm. En we hebben met die commissie en het bestuur die zes uh, ontwerpen bekeken. En daar is uiteindelijk een ontwerp uh, uit de voorschijn gekomen. En van wie is het? Uh, Benala BN, uh, uit Amsterdam. bloemen en Lempse architecten. Mm. Hebben dus die al meer van dit soort uh, projecten gedaan? Gebouwd. Ik weet dat ze mooie woonhuizen gebouwd hebben. Of ontworpen hebben, want ze bouwen niet zelf. Uh, met name in Griekenland, schitterend. Hmm. Uh, ik heb ze ook dingen zien doen waarvan ik denk dat het ziet er erg mooi uit Maar ik denk dat dit een eerste grote verenigingshuis is. Hmm. Ja. En hoe, uh, wordt het, uh, hoe ziet het eruit? Uh, van hout, van steen? Veel hout, nee, st weinig steen. Geen steen eigenlijk. eigenlijk. Veel glas. Ja. Dus de onderkant uh, wordt glas met daarvoor. Uh, om optimaal gebruik te maken van de, van de zonnewarmte, warmte, maar ja. ook een beetje de koelen tegen de zon, want het glas ja. kan ook als een, uh, ja. als een kas gaan werken, komen daar verticale louvers voor te staan. Ja. Dat zijn dus houten delen die het zonlicht filteren. Ja. Uh, er zijn overstekende uh, uh, dakdelen, ja. dus zomers wordt uh, word de zon daardoor weggevangen. Ja. Maar als, wind, als de zon laag staat, schijnt door al het glas naar binnen toe. Dus je gebruikt eigenlijk zeer weinig energie om het op temperatuur te houden. Het is duurzaam gebouwd. Ja, ja. dat is de bedoeling. Ja. Ja. Duurzaam bouwen, weinig energieverbruik. Uh, als ik jou ook zo tussen de regels door uh, hoor, ja. het is dus van hout grotendeels met ja. glas, dan kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, want ook de uh, gewone paviljoens die er dus nu jaar rond staan, ja. zoals uh, bijvoorbeeld een Take 5 en een uh, Maritime, uh, uh, die hebben dus nog altijd wel, uh, zeg maar, uh, dat ze dus in geval van calamiteit ook snel weg moeten zijn. Is dat ook dat wat ook. ook bij jullie uh, ja, ja. heeft uh, meegespeeld? Wij moeten dezelfde wel doen als uh, jaar rond uh, commerciële paviljoens. Ook op palen dus. Ja, ja. Wij moeten funderen. Ja. Uh, het moet binnen, ik dacht, een week uh, afbreekbaar zijn en ja. verplaatsbaar zijn. Ja. Dus dat, uh, dat ontwerp is daarop uh, ja, gericht. Daar de... kun je ook niet van steen gaan bouwen. Nee, oké. Okay. Ja. Dus het, het, het, het, dat was ook mijn vraag. Ja. Uh, van, uh, maar da, je hebt dus ook gekeken hoe dat in andere landen, en daar staan dus ook dat soort houten uh, werken. Ja, we hebben eigenlijk uh, hebben gekeken van, als je echt... Uh, ja. Snel wilt afruimen, mm -hmm. als ik het even zo mag noemen. Ja. Dan moet je dus iets hebben dat geprefabriceerd is. Ja, ja, ja, ja. Dan werk je met delen, die kun je uit elkaar halen en afvoeren. En in dit geval is dat bij jullie dus ook? Ja, nou, wij gaan met prefab werken. Ja. Ja. Uh, ja. Nou zei je, uh, we hebben niet zoveel geld. Uh, hoe wordt ja. dat gefinancierd? Uh, ik, ik, ik moet zeggen, we hebben niet zoveel het geld. is niet helemaal. We hebben best een leuk budget. Maar we hebben ook behoorlijke ambities. En dat moet, Die ambities en het budget, dat moet met elkaar verenigbaar zijn. We hebben een deel eigen vermogen door de bijna 45 jaar bestaan opgebouwd. Uh, een deel hebben wij van de provincie Noord-Holland gekregen als subsidie. Mm -hmm. En een deel zullen we moeten financieren. Ja. En hoe Bedenken wordt dat, dat gefinancierd? Betekent dat, dat ook verhoging van de contributie? Uh, nee, ja, dat betekent was... geen verhoging van de contributie. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is even de uitgangspunten geweest. Je kunt op verschillende manieren financieren. Je kunt zeggen, ja. ik geef ledenobligaties uit. Uh, dat is een mogelijkheid. Uh, je kunt bij de bank financieren. Dat is ook een mogelijkheid. En beide mogelijkheden staan nog open. Dat ja. hangt van het eindige prijskaartje af. Ja. Maar eh, ook het waarde van het uh, gebouw zou er natuurlijk ook straks een uh, rol van kunnen bespelen, uh, spelen. Als het, gaat, van het terug... ja, maar als het weer terug... Uh, het, het zal toch misschien die waarde wel uh, weer uh, toenemen omdat het duurzaam gebouwd uh, gaat worden. Ja, maar je kunt het niet makkelijk verkopen. Wat gaan jullie met het oude gebouw doen? Dat gaat de verkoop in. Kijk, als we nog een te zijn, uh, meld je. je. Daar zit dus een stuk financiering dus in, van het oude gebouw. Daar zit een stukje financiering in, ja. ja. ja. Zijn er meer watersportverenigingen aan de kust die een, een, een jaar rond uh, ja. onderkomen hebben? Ja. In, ik, uh, ik begreep uh, dat ze in Noordwijk nog steeds uh, erg jaloers zijn op jullie. Ja, nou, jaloers. Ze, ze gunnen het ons zo hard. Maar Jawel, maar ze zouden het daar ook graag willen. Ja. ja, er zijn, er is er... In Scheveningen staat een paviljoen dat uh, Swinders ook blijft staan. Ik weet niet of ze gebruiken, maar het is ook gefundeerd op palen. Ja. En, uh, bij bij Hoek van Holland, het nieuwe Maasvlakte daar... Uh, met de naam van de vereniging kwijt. Maar daar komt ook een, uh, daar is ook een jaar rond uh, clubhuis neergezet. Ja, want, uh, en Emuiden staat ook het hele jaar rond. Ja. Ja. Want als ik het zo beluister, is dan ook uh, dat daar uh, het Hoogheemeraadschap van Rijnland daar ook met een scheef oog naar uh, kijkt. Want die heeft uh, ook met deze jaar rond paviljoens de gewone commerciële jaar rond mm -hmm. paviljoens een rol van betekenis gespeeld. Dat zal dan bij jullie dan ook wel het geval? Ja, we hebben goed overleg met uh, zowel Rijnland als met de gemeente Zandvoort. Want zijn, wij moeten eenzelfde bouweissel doen. En Rijnland heeft daar een zeer uh, uh, sterke stem in. Ja. Steekt de gemeente er ook nog geld in? Uh, de gemeente steekt hier niet direct geld in, maar de gemeente is wel ontzettend geholpen met uh, adviezen enzovoort. Hmm. Dus, dus dat is indirect. Uh, het is geen echt geld, maar het is wel. Er zijn arbeidsuren ingestoken. Nee, niet op die manier. Nee, nee ja. gewoon adviezen, overlegadviezen. Hmm. Ja. Wanneer gaat dat gebeuren? Goede vraag. Uh, ja. <laughs> Als, het, als alles loopt zoals het moet lopen, dan gaan we, zodra dit clubhuis van het strandhof kan, het eind van dit seizoen gaan we funderen. Uh, als we de tijd kunnen aanbesteden, als alle vergunningen goed lopen, dan uh, gaan van de zomer, of laatst ze september, gaan de bouwers prefab bouwen. En we hopen voor januari wind en water dicht te zijn. En op 1 april volgend jaar hopen we open te gaan en mm -hmm. dat is dus geen april op. Ja. <laughs> dus ondertussen uh, gebruiken jullie gewoon het oude gebouw? Ja, wij gebruiken nu het oude gebouw dit ja. seizoen nog ja. en aan het eind van het seizoen gaat het of weg als er een koper is en anders ja. laat we even staan zodat de bouw er nog wat gebruik van kan maken als hij dat ja. wil, ja. maar dat gaat voor over het strand daar straks. Ja. En die laatste afbraak, gaan jullie daar nog iets bijzonders uh, van maken? Uh, dat doet de evenementencommissie en dat ik denk wel een leuk feest gaan uh, hebben. Want ja. het is toch de laatste keer. Het, ja. gaat, het heeft 16, want hoe 10 hoe 10 jaar is gestaan. Hoe oud 16, jaar. En nog steeds in een redelijk goede staat. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En het is ook goed onderhouden. Ja, want dat doen jullie dus ook. Hè? Dan ja. kom je weer bij dat verhaal waar Tom mee begon met saamhorigheid. Uh, ja, gevoel. dat doe je. En dat ga je straks ook doen. Want het ja. het nieuwe gebouw zul je ook moeten onderhouden. Ja. ja, over saamhorigheid gesproken. Het is natuurlijk zo dat uh, nu draait iedereen zijn bardiensten keurig op tijd. Ja. Uh, dat moet natuurlijk een heel ander schema worden. Ja. Huh? ja. Want uh, ik neem aan dus dat... Uh, dat het dan elke dag open is. Voor uh, mensen die het nee, toegang dat, hebben. Nee, dat nee? denk ik niet. Dat is, het is nu ook elke dag open, want ieder lid heeft zijn eigen sleutel. Hè? Je kunt er gewoon oh, in, je kunt manier. je koffie en ja, je frisdrank halen. Ja. De bar bardiensten beperken zich over het algemeen tot het weekend... en de woensdagavond in de zomer. Nou, dat zal dus ook misschien in de weekend de swinders worden. Maar je kunt ook denken aan een bonus bezig. Dat zijn automaten. Als je de swinders wil gaan zitten... Ga lekker zitten. Gebruik de spullen uit de automaten. En uh, ja, er is altijd wel iemand van de kantinecommissie die zegt: Joh, ik ga wel even achter de bar staan. Maar daar moet je niet zo rigide over doen. Het is een club, een vereniging. En dat lost zichzelf meestal wel op. Hmm. Ja. Daar heb je geen wetten voor nodig. <laughs> uh, <Ja>. Geen wetten. <laughs> Gaan jullie nog iets specifieks doen als het inderdaad open is in het nieuwe seizoen? Absoluut. Bijzondere wedstrijden organiseren? Of... Ja, we zijn bezig, een politicus zou zeggen, of een voetballer, daar mag ik nog niet over praten... ...maar we zijn bezig om een aantal grote wedstrijden naar ons toe te halen. En dan moet je denken aan Europese kampioenschappen, misschien zelfs wereldkampioenschappen. We bestaan volgend jaar op 45 jaar, dus dat is ook heel leuk. Dat je Lustrum jaar met de opening kunt vieren... We krijgen de, de, de, de, de, de NFB-kampioenschappen, uh, twee daagse. Komt volgend jaar naar Zandvoort toe. Dus er staat heel, ook kiteschrijden zijn met het organiseren. Dus er komt heel veel uh, volgend jaar naar ons toe. Het is opgericht in 1966. Ja. <coughs> is er voor die tijd nooit een watersportvereniging geweest in Zandvoort? Dat vind ik Niet dat ik weet. Het ligt zo prachtig aan de kust en uh, vrije ja. toegang tot de zee. Ja, dat had je eigenlijk mijn vader moeten vragen. Ja, jullie vader, maar ik denk het niet. 1966 vind ik wel een heel mooi, uh, een mooi jaar. jaar ja, ja, ja. Ja. Zolang als uh, de watersportvereniging bestaat, zo lang besta ik ook. Dus uh, <lacht> dan weten mensen meteen. Zaan uh... uh... dat je een vader hoofd <lacht> Ja, en ook water drinken. Uh, maar goed. Uh, er ja, ook leeg, heb jij. Ja, en, en, en er lopen ook waterdrinkers in dit dorp rond. En die heet ook zo. Maar goed, maar goed. Ja, uh, uh, <laughs> goed uh, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Uh, maar, uh, nou ja, het is uh, een lustrumjaar. Uh, ja. Daar uh, wordt nog wel uh, driftig over nagedacht. zoals Absoluut, ik, uh, ja. Zoals en ik denk, denk dat de opening niet zomaar een opening zou zijn. Nee. We best wel leukste mee in Komen daar ook misschien... Uh, ja, nou ja. Het zou zomaar kunnen dat daar misschien... Uh, wat, wat, wat, wat mensen uit de sportwereld zomaar... Dat zou kunnen kunnen, kunnen, kunnen ja. binnenstappen. Zou zomaar kunnen. Ja. Hij praat toch een beetje als, als, een, als, politicus, als, als, als de politicus. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> nee, maar daar hè? Laat er ik vast mij van mij niet, de plannen voor. Je. Daar laat, laat ik mij niet op. Maar Albert, even, want uh, ik weet uh, dat je een hele tijd uh, ook uh, voorzitter van deze watersportvereniging bent. Ben je dat nog steeds of nee. Ben je nee, nee, niet nee, meer? Nee, nee, nee. dat is Rob van der Boogaard. Rob van der Boogaard ja. is het nu weer. Ja. Ja. Ja. Maar jij bent voorzitter van de, ja, de bouwcommissie. Ja, ja, ja. Maar dat rapporteert aan het bestuur. Yes. Dus wij zijn verantwoordingsschuldig aan het bestuur. Ja. En aan de leden, uiteraard, hè, want het is een vereniging. Ja. Ja, uh, hoe is eigenlijk, <coughs> uiteindelijk het besluit genomen of om voor dit uh, ontwerp te kiezen? Uh, door zowel het vervallige bestuur als door de uh, Jaar Rondcommissie. We hebben met z'n veertiende de zes ontwerpen bekeken, mm -hmm. daar was een, uh, dat was een vrij complexe uh, uh, beoordeling. Mm. We hadden op 40 punten eh, waardeoordelen moesten invullen. En er waren nog gewogen oordelen. Dus het ene telde zwaarder dan het ander. En dan kwam, uiteindelijk kwam daar een getal uit. Nou, dan zou je zeggen: het hoogste getal wint. Dat zou in theorie ook zo moeten zijn. Dan we gezegd: oké, okay, dat parkeren we even. Vervolgens kwam iedereen weer binnen en zei: Nou, nu schrijf je even op wat je emotionele beslissing is. Als je alles even de review laat passeren, zet je nummer 1, 2 en 3 neer. En uit